Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere politieke partijen plaatsen zonder toestemming cookies als je op hun site zit. Het zijn van die cookies om je ook later nog advertenties van die partij te laten zien op andere sites. Mijn collega Joost Schellevis ontdekte het. Iedereen kent ook wel het principe dat je op zoek bent naar vakantie of naar nieuwe schoenen. En dat je dan vervolgens die schoenen overal ziet. Nou, dat komt door dat soort volgcookies. Bij politieke partijen ligt dat nog extra eigenlijk onder de aandacht. Eh, omdat het dan opeens ook gaat over je politieke voorkeur, je politieke interesses. Eh, en daarom ligt daar nog eigenlijk, ja, zijn daar de regels extra scherp op. Sites van onder meer de BBB, FVD, SGP en Volt plaatsen al cookies voor er toestemming wordt gevraagd. En daarmee overtreden ze de privacywet. BBB en FVD zeggen dat het een foutje was en dat ze het gaan aanpassen. Ook vannacht is de Gaza-strook weer gebombardeerd door Israël. Volgens nieuwszender Al Jazeera zijn er 15 doden gevallen bij een ziekenhuis. Ook een vluchtelingenkamp werd geraakt. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. De Amerikaanse president Biden wil dat er snel een gevechtspauze komt. En Feyenoord moet de komende twee wedstrijden nog flink aan de bak om de volgende ronde van de Champions League te halen. Gisteren gingen de Rotterdammers met 1-0 onderuit in Rome tegen Lazio. Feyenoord staat nu derde in de pool en alleen de eerste twee gaan door naar de volgende ronde. Oktober was nog nooit zo warm als vorige maand. Het was wereldwijd gemiddeld 15,3 graden. Dat is het warmste ooit gemeten. En daarmee zullen onze winters ook steeds warmer worden. In Friesland worden sommige natuureisbanen al klaargemaakt voor de winter. Maar schaatsen op slootjes en meren, nou, dat wordt steeds minder, zegt mijn oud-collega Gerrit Hiemstra bij Omroep Friesland. Het keren dat je op Natuur is riden kennen, moet Ja, dat is al een heel stuk Aannam. En dat zal nog verder aannemen, eh, Toch klimaatverhoring. Ja, en dus zal schaatsen waarschijnlijk meer een binnensport worden in de toekomst. Over een paar weken is er weer een VN-klimaattop over maatregelen gesproken gaat worden. Net weer nog vanochtend op sommige plekken een bui, maar daarna een tijd lang droog. Met af en toe ook zon, later wel weer meer wolken en vanuit het westen nieuwe buien. Het wordt max 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file tussen de afrit Avondhoorn en Purmerend Noord 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. De overige files leveren minder vertraging op op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Akersloot en Knapend 7 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Ze lijden het een ze vielen hard vrij. Er is thans voor mijn kinderen, hij maakt soms ook Maar werd ze ijs van stenen, nou het ook te leven als ze te klein en al Door ze kraaien, is de riek van het veld. Het dier haast zief je hond, een naai heersgeval. Ze poelen de mentoen, ze bleven af. Gond het uit, de taal die men haar bijbracht had. Maar hij droeg, droeg, eruit dat ze binnen binnenkolommen had. Het die nou hast van toen ze Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna 4% van de Nederlanders liep vorig jaar het risico om in de armoede te belanden. Het laagste niveau in 45 jaar. Dat komt volgens het CBS door ondersteunende maatregelen die zijn genomen, zoals de energietoeslag. Sinds het begin van de inval in Gaza zijn zeker 31 Israëlische militairen omgekomen, meldt het Israëlische leger. Dat zegt ook dat er nu bijna 350 militairen zijn gesneuveld sinds de terroristische aanval van Hamas. In België rijden vandaag en morgen veel minder treinen vanwege een staking. Spoorwegpersoneel is boos over plannen waarin ze meer moeten doen in minder tijd. De Intercities en Eurostar treinen vanuit Nederland rijden wel gewoon. Het weer: vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. En het wordt vandaag zo'n 11 graden.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 We'll <laughs> No warning of such a sad